De migranten zijn nu naar Italië gebracht. Dat land wil de stroom migranten terugdringen en alleen nog schepen toelaten van organisaties die zijn aangesloten bij Frontex, het EU-agentschap dat de buitengrenzen van Europa bewaakt.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 NPO Radio 1, KRO-NCRW, Nachtkijkers met Willem de Gelder. Een bijzonder goede nacht. Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen... eigenlijk de allerbelangrijkste verkiezingen van Nederland. Want de gemeenteraad die staat veel dichter bij de burger... dan bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Toch stemmen er best wel weinig mensen. In 2014 was de opkomst zo'n 54%. De komende twee uur gaan we een rondje langs de velden maken... langs allerlei opvallende kandidaten. Wat dacht u bijvoorbeeld van Ralf Posset, die van Den Bosch de hoofdstad van Nederland wil maken? Ja, u hoort uh, die man uh, zo meteen. Ja, hij klinkt zo. Misschien moeten we een relatiesysteem. Uh, Amsterdam is het nu 210 jaar geweest. En uh, nou ja, wij, bij de komende 210 jaar, en daarna zien we dan wel weer uh, verder. Ja, Rolf dus. we horen hem straks. Ik heb ook een uh, nachtkijker hier in de studio. Hij is journalist die zich intensief bezighoudt met de gemeenteraadsverkiezingen. Schrijft voor The Post Online. Heeft een uh, heel uh, actief Twitter-account genaamd Chris is erbij. Waarop hij constant updates geeft over de verkiezingen. En in zijn uh, commentaren spaart hij nooit iemand. Chris, Goede nacht. Ja, uh, wat, wat boeit jou nou zo aan die gemeenteraadsverkiezingen... dat je er zoveel mee bezighoudt? Nou ja, die boeien mij niet per se uh, meer dan uh, andere. Die, die boeien mij niet eens heel erg. Maar kijk, het zijn gewoon verkiezingen die er nu aankomen. Dus ja, kijk, weet je of ze nou boeiend zijn of niet... Uh, we hebben het er maar mee te doen... Dat klinkt, een beetje, dat klinkt een beetje stom, ja, maar dat is eigenlijk wel... Nee, ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel... En wat er natuurlijk, wat natuurlijk interessant aan is, is dat natuurlijk een hele hoop um, media... tegenwoordig helemaal niks meer met, die, met, met andere uh, politiek doen dan politiek Den Haag. En dat je je kunt afvragen, uh, hoe, ziet, hoe zien gemeenten er nou eigenlijk uit... en waar gaan die verkiezingen nou eigenlijk over? Want als ik daar nou gewoon heel eerlijk was, ben, een jaar geleden wist ik het eigenlijk ook niet... Um, nou, daar ben, ben ik nu al redelijk achter. Hm. Oké. Okay. Afgelopen weken uh, hebben wij ons gehouden in. Uh, we hebben de collega's van het programma Spraakmakers... zich bezighouden met die lage opkomst? Want uh, die. Dat is. Ja, is die ja, die, is die echt... opkomst is zo laag omdat mensen niet weten waar het over gaat. En dat komt omdat media er geen aandacht aan besteden. Dus zo is het cirkeltje is in één keer weer rond. Ja, gaan. nou gelukkig besteden we wij het even. Aan. Ja, precies. Nee, precies. We gelukkig wel midden in de nacht op radio 1 wel aandacht aan besteed. Um, ja. Dus alle luisteraars van dit programma gaan wel stemmen. Nou, uh, collega uh, uh, Martijn Grimmies die heeft een aantal.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 van de politieke betrokkenheid, de publieke sfeer in Nederland. Ik bedoel, als je werkelijk... dit is echt zo'n ongelooflijke onzin. Twee keer achter elkaar, op de landelijke radio, ongefilterd. Eh, wordt ook niet gecorrigeerd. Hè? Dus ik, bedoel, ik kan het dan nu corrigeren. Maar ik bedoel, er worden allerlei misverstanden zijn gewoon in de wereld... en die worden door de journalistiek tegenwoordig niet meer uitgehaald. De gemeente gaat niet over het onderwijs. Het is gewoon onzin. Iedereen die, iedereen die nu bij de gemeenteraadsverkiezingen... bij de campagne zegt, hè, D66 doet dat onder meer. Um, land toch een landelijke partij met verstandige mensen beginnen... dan ja, het onderwijs moet goed zijn. Nou, het is heel simpel. De gemeente gaat hooguit over de, over de gebouwen. En over de gebouwen van het openbaar onderwijs... en dat zijn er ook nog steeds minder... Eh, daarvan is iedereen het eens dat die niet moeten tochten... en niet moeten schimmelen. Dus dat was dat, tot, tot zover het onderwijs op gemeentelijk niveau. Landelijk onderwerp. Lo, landelijk onderwerp. Ik kan lang vertellen over de middelbare schoonden en den helder... als je dat wil en wat de gemeente ermee nee, ja, te ja, maken heeft. Niet. Helemaal niet. Um, daarnaast, die, die meneer die daarna komt... die zegt dan iets van ja, ik heb ondernemers ja dat heet nou dat heet nou bureaucratische procedures. Dan heb je ambtenaar, dan doe je een vergunningsaanvraag en dan kijkt de gemeente daarnaar en dat is namelijk dat heet uitvoering. Um, en als er een bestemmingsplan is, dan kun je daar dan kun je daar inderdaad een aanvraag voor doen, dan kun je volgens een bezwaarschrift indienen, maar dat is niet politiek. Dus ik bedoel, en ja, dat je iemand zijn eigen, zijn eigen ondernemersplan gedwarsboom ziet... Ja, is dat dan een reden om niet bij de gemeenteraden te stemmen? Nee, voor die man misschien wel. Maar het, dit ja, maar dat de is natuurlijk onzin. Dan moet je, spreken, moet je de, wat is het? de Gemertse crematoriumpartij oprichten. Dan moet je zeggen, we hebben in Gemert een crematorium nodig... en dan gaan we dan campagne voor voeren Of dan moet je lid worden van een politieke partij... dan moet je bij de, bij de lokale VVD of bij het lokale CDA... moet je, moet je, in, moet je naar zo'n partijbijeenkomst. Heel saai inderdaad, kost heel veel tijd. En dan moet je... En moet je zeggen. Nou, ik vind dat we in Gemert echt een crematorium nodig hebben. Wel een beetje incestueus allemaal. Hè, want ze zit allemaal in de belangenverstrengelingssfeer uh -huh. Maar je zou, je zou je vrouw kunnen sturen, of je zou kunnen denken: van nou, misschien zijn er meer mensen in Gemert die een crematorium willen. Dat zou je allemaal kunnen doen. Maar het feit dat ze in Gemert dat crematorium niet willen, dat is natuurlijk geen reden. Ik bedoel, dat moet je op andere politici stemmen, dan moet je die verkiezingsprogramma's doornemen. Zoiets. Wat is er voor onzin? Ja, maar dat zegt toch genoeg over dat, hoe dit is gemeenteraadverkiezingen is de verkiezingen leven? Nou, dit is dus ook waarom ik dus begon. Want jij ja, vond het eigenlijk zelf ook niet zo interessant. En ja, we hebben het er maar mee te doen. Uh, dat, ik heb ook niet zo'n natuurlijke interesse. Maar ik wil zou zeggen van ja, de gemeente bestaat wel. Die bestuurt een deel van het, hè, die, die doet iets in het bestuur. Uh, dus daar moeten, wij iets, uh, daar moeten wij iets van vinden. Al is het maar omdat we allemaal naar die stembus toe moeten. Ja, en of wat, dat verder dat... leuk is, is verder helemaal niet interessant eigenlijk ja, maar de, de mensen die stemmen dus niet, uh, bijna de helft van de mensen de vorige keer in ieder geval die stemmen niet. Um, dat komt omdat ja, mensen niet weten waar het over gaat. ja is dat zo? Of en omdat het mensen het niet, niet weten wat er op spel staat, omdat mensen niet weten wie die kandidaten zijn, omdat mensen niet weten welke partij er meedoet, Wat de verschillen tussen die, wat er dus echt wat er voor keuzes voor liggen, is helemaal niet duidelijk. moet de journalistiek zich zeer aantrekken, moeten mensen zich ook zelf aantrekken dat ze niet voor die journalistiek op lokaal niveau willen betalen, zeggen we er altijd maar meteen even bij. Um, dus ik bedoel, het, het gaat aan alle kanten mis, maar het is natuurlijk dat heeft natuurlijk niks te maken met dat die gemeentes niet belangrijk zijn. Nee, die gemeentes nee. gaan natuurlijk wel tegenwoordig over zorg. Daar hebben we geen fatsoenlijk debat over. Uh, die gaan over. Nou, de komende periode gaat de omgevingswet eraan komen. Nou, dus ze doen nu al ruimtelijke ordening natuurlijk. Dus ik bedoel, ja, die gemeente die doet heel veel um, in toenemende mate doen ze veel. En dan kun je, en dan zou je als burger um, wel eens mee te maken kunnen krijgen, ja. Ja, maar dit, maar dit, als, het nooit, ja. als het natuurlijk nooit over de buren wordt gebracht, dan. En met name. Nou, de, journalisten de keuze, moeten zich daar aan keuze zeg zeg niet. Jij. Ik wil even afmaken. Met name de keuze niet. Dus ik bedoel, de vraag is natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik neem maar even het meest prominente voorbeeld. Mm -hmm. We hebben Amsterdam. In Amsterdam het Forum voor Democratie mee. Nou, Amsterdam is een oud P van de A bolwerk. Dat weet iedereen wel. Mm -hmm. Tegenwoordig is D66 daar het grootst En GroenLinks dreigt het grootst te worden. Geef ik je nu vier partijen: D66, GroenLinks, P van de A, FVD. Wat is nou in, het, in, de, in de Amsterdam? Praktijk, het verschil als een van deze vier de grootste wordt. Wordt FVD niet, maar stel dat, dat zo zou zijn, dan, dat kan niemand eigenlijk echt zeggen. Nou, als dat niet duidelijk is, ja dan, dan ontbreekt natuurlijk bij een hele hoop mensen de motivatie. Om te denken van ja, wat maakt het dan eigenlijk uit dat mm -hmm. gaat stemmen? Maar dan zouden journalisten daar meer over moeten schrijven... maar die zeggen, ja, het boeit niemand... dus als wij erover schrijven, dan leest niemand Ja, het. maar dat is een beetje een probleem van de, van, de, van de journalistiek. Ik dacht dat het journalistiek over journalistieke waarde ging... en niet alleen maar over commercieel, uh, over commercieel denken. Nee. En dat is precies het hele probleem. Iedereen is deelt het bezig met wat vinden mensen leuk. Nou, dan kan je wel vertellen wat mensen leuk vinden. Dat is in Amsterdam, Als je dan bijvoorbeeld het Amsterdamse voorbeeld neemt... De, de lijsttrekker van de Amsterdamse Piratenpartij... heeft naakt geposteerd op een poster omdat hij daarmee wil laten zien... Um, nou, dat wil je dan, dan precies sleepwet of zo? Toch? Ja, dat ja. had te maken met dat hij... Uh, omdat dan, dan, dan wordt alles van je... Alles is dan van je bekend door de sleepwet. En daarom staat hij naakt op die poster. En als je dat dan niet wil, moet je tegen de sleepwet stemmen. Dat is dan ongeveer het niveau... van het nieuws, wat wij dan ongeveer kunnen verhapstukken... op Amsterdams gemeenteraadsniveau. Terwijl, met alle respect... maar de lijsttrekker van de Piratenpartij in Amsterdam... is natuurlijk irrelevant. Zelfs als hij een zetel haalt, is hij irrelevant. Hij gaat niet over de komende... Politie. Hij heeft het over zijthema's. themas hij heeft het niet over de grote lijn. En dat vinden mensen wel heel leuk. Oh, er staat een jongen naakt op een, op een, op een poster in de stad. Ha, ha, ha. Ja, is dat dan waar we het over willen hebben? Ik denk het niet. Ik bedoel, waarom hebben we het nou in Nederland niet over... gedecentraliseerde zorgtaken? Hè? Jeugdzorg, gesubsidieerd werk, uh, hulp in de huishouding... tegenwoordig allemaal gemeentelijk. Nou, in welke gemeente in Nederland? Ik ben nog niet tegengekomen. In welke gemeente is er nou echt een fatsoenlijk debat daarover... over wat, voor, wat je nou met dat beleid wil? Het is er gewoon niet, nee. Nou was ik vorige week was ik bij mij in de stad, bij een debat. En daar konden mensen vragen stellen. En toen, toen stelden mensen allemaal vragen die ook over zichzelf gingen. Van nou, ik heb dit. en uh... ja, Laat ook iets zien over dat er iets mis is. Ik bedoel, de, ja, maar dat dat gaat, ligt dat over... dan aan de journalistiek of ligt dat aan die mensen? Nou, het ligt ook aan educatie in brede zin. Ik bedoel, mensen zouden moeten weten waar de gemeente over gaat. En mensen zouden moeten begrijpen dat politiek gaat over publieke thema's. ging dus over groenbeheer, dus dat is op zich wel een publiek thema. Ja, groenbeheer is een publiek thema, maar, publiek, maar het is niet een publiek thema of het bosje voor jou, bij jou voor de deur is, ge, is uh, gewiet, zou ik zeggen, en is erbij geknipt. Um, dus als mensen alleen maar iets hebben te melden over de boom bij hun voor de deur, dan is dat toch wel een wat smalle opvatting van publieke, waar, van publieke uh, kwesties, uh, zou ik zeggen. Um, dus ik bedoel, dus dat is natuurlijk wat mensen zich moeten realiseren: dat het gaat over zaken die uh, mensen overstijgen, zou ik maar zeggen, hè? dus die, die op groepsniveau uh, liggen. Dat zou. Uh, dat zou, dat zou een begin zijn. Nou, dan kan groeps, uh, groenvoorziening kan het dan wel eentje zijn. Maar ja, daarbij is het natuurlijk in feite maar één thema. Namelijk bij de groenvoorziening gaat het over de vraag: moeten de burgers het allemaal maar zelf doen? Dus ze kunnen niet zelf die, die heg bij jou voor de deur knippen, die eigenlijk van de gemeente is. Of moet de gemeente het doen? Dat is eigenlijk de enige vraag. Nou, mm -hmm. als, je die, als je die vraag aan mensen stelt... dan zou het wel eens kunnen zijn dat mensen denken... hé, hey, daar heb ik misschien wel een mening over. Of ik heb misschien om die hecht te knippen of niet. Of vind dat de gemeente dat moet doen. Um, maar dat is, een, dat is natuurlijk een debat. En het, het klinkt heel flauw, maar dit is wel echt een debat. Um, in heel veel gemeenten speelt dat. Um, waarvan je zou kunnen zeggen, nou, daar ligt een keuze voor. Maar ja, dan moet je nou. natuurlijk wel weten of je dan de P van de A... He, of die dan voor het zelf kniepen is of voor het kniepen door de gemeente. En, dat, uh, en dan, of GroenLinks dan iets anders vindt. En als je mij dan nou eerlijk vraagt: ja, ik zou gewoon niet weten. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. Nou, nee maar nee. dat, want die opkomst, hè, ik, ik, vind altijd uh, mensen die er moeten zoveel mogelijk mensen stemmen, want dan heb je zo goed mogelijke afspiegeling van de maatschappij in bijvoorbeeld uh, de gemeente. Als mensen niet weten waarop ze stemmen, dan maakt dat sowieso niet zo heel erg veel uit. Het is het meer toevallig afhankelijk wie daar in die raden zitten, en dat is natuurlijk ook in de praktijk wat er gebeurt. Oké, okay, maar de, de opkomst hoeft dus niet omhoog, wat jou betreft. Nee, de opkomst moet wel omhoog, maar ik bedoel, ja, kijk, dat, zolang het geen, als het geen geïnformeerde stemmen zijn, dan is dit niet waar wat jij zegt. Als mensen maar wat doen dan ja dan, dan ja dan is het gewoon een hele grote gok wat eruit komt ja, maar moeten en... die mensen zichzelf dan informeren Voordat ze dat gaan lijkt stemmen. Me, dat lijkt me, voor burgers lijkt me, dat wel, lijkt me dat wel een aardige. Ik zou zeggen. Kijk, het is natuurlijk voor heel veel gemeenten. natuurlijk veel te veel partijen. Maar ik zou zeggen. op hoofdlijnen zou het toch wel fijn zijn. als mensen een heel klein beetje zouden weten. van nou, wat zijn nou de grootste lokale thema's. Zijn? Ik bedoel, ik heb helemaal geen hoge norm daarin. Ik zou zeggen. wat zijn nou de drie belangrijkste thema's. wat vinden nou de belangrijkste partijen daarvan. En is nou hetgene wat ik dan stem. past dat dan bij die visie, zeg maar. Nou, als mensen dat weten. dan kom je al een heel eind. Maar goed, kijk, ik woon in Amsterdam. Nou, ik vind het een, een uitdaging hoor. Wat daar de grote thema's zijn. Ja, volgens mij de woningmarkt en dat lossen ze allemaal niet op. Nee, maar dan wil je nog in Amsterdam. Dan heb je nog wel veel lokale media. Dan heb je ATV. Nou, dat heb dat je is het precies parool. het punt. Daarom is Amsterdam ook helemaal geen goed voorbeeld. Want we praten graag. Over twee gemeenten. Hè. We hebben het allemaal graag over Amsterdam en Rotterdam. Want dat vinden we dan interessant. Ook door Leefbaar in de vorm voor Democratie. Maar kijk, ik, ik heb een serie geschreven van 50 delen. Nog steeds bezig. En still counting. Over uh, Den Helder. Mm -hmm. Nou, dan kom je... Um, dat is mijn geboorteplaats. Dan kom je op een, uh, in een heel ander soort uh, landschap terecht. om het maar eens even, Wat volgens mij ook veel representatiever is. Als jij in Twente Rand, Achtkarspelen of uh, op Ter Schelling uh, woont. Om ja, het maar zo ja. om wat dwarsstraten te noemen. De, dat, laten we nog even gaan luisteren naar een stukje over uh, van die collega's van Spraakmakers. Ze dachten van, ja, laten we een opkomstverhogende uh, campagne gaan ondersteunen. Uh, ze hebben twee gemeenten gekozen waar op een gegeven moment een heel lage opkomst was vorige keer. Westervoort en Briele. En in Westervoort dachten ze, nou, uh, uh, laten we proberen om de uh, uh, opkomst omhoog te krijgen. Ze hebben allemaal dingen gedaan, een jingle opgenomen en bijvoorbeeld ook een groot spandoek opgehangen. Het klinkt wel. Een echte beste voor de Oké, okay, die pakken we. Een rechte Westen voor de ja, Fantastisch hoor, jingle gemaakt dus door Arjan Koenen en uh, ook door Emiel Hartkamp. En dan is daar het moment, dan gaan wij het grote billboard hier onthangen, hier in Westervoort. En het leuke is, alle fractievoorzitters, alle partijen die meedoen aan de verkiezingen hier in Westervoort, die zijn erbij, die willen dit graag ondersteunen. Laat u allemaal even horen. Yeah! Ja, ja, ja, ja, ja. Jongens, mag ik pauken? En dan gaat het grote doek, Anne, samen met de fractievoorzitters... wordt het doek er nu afgehaald. Ja, fantastisch hoor. Er staat hier het grote spandoek een echte voor stemmen op 21 maart. Uh, ja, Er is geen ontkomen meer aan dat wij hier aanwezig zijn. Zou dit helpen, zo'n soort ja, Natuurlijk helpt dat niet. Het enige wat dat doet, is dat het mensen attendeert... op het feit dat er verkiezingen zijn. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat geldt eigenlijk... voor alle opkomstcampagnes. Um, dan, dan kunnen mensen aanstaande woensdag niet zeggen... Ik heb het niet geweten, zeg maar. Dat is, dat, is wat het, dat is wat het een beetje doet. Maar waar we het er net over hadden, dat, dat lost het gewoon niet op. De vraag is, welke politieke keuze ligt er in Westervoort voor... Dat is de vraag. En ik denk, ja, ik ben nooit in, ja, ik kom eens met een trein door Westervoort... maar ik zou verder niet weten wat daarvoor wat daar daar keuzes zijn. Maar misschien wordt daar een nieuwbouwwijk gebouwd of zo. Misschien zijn ze daar aan het ingrijpen in, nou, in de groenvoorziening... of in de, wat is het, in het sociale domein. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk waar het over moet gaan. En het is natuurlijk ook wel veel zeggen... dat al die fractievoorzitters dan, of al die lijsttrekkers... dan allemaal bij zo'n spandoekonthulling uh, meedoen. Ja, dat is allemaal hartstikke lief van die mensen. Maar die mensen moeten zich eens achter de oren krabben hoe het komt. Dat die opkomst daar zo laag is. Want het heeft ook iets te maken met hun eigen lokale bekendheid. En dat kan natuurlijk niet opgelost worden... door een, door een spandoek op te hangen. Het gaat ook over, maken die lijsttrekkers... hebben die nog een achterban in uh, Westervoort? En het hebben die lijsttrekkers natuurlijk... in heel veel gemeenten in Nederland mm -hmm. toch heel beperkt... En dat is natuurlijk ook wel, ik bedoel, het is ook een, de, een deel journalistiek... maar dat is voor een deel ook politieke partijen... en dat een hele hoop van die luid denken van... nou, ik zit nu lekker in die raad, ik heb hier een mooie stoel... ik heb een mooi naambordje voor mijn neus, ik praat in de microfoon... de één keer in het jaar mag ik ook nog in de krant staan. Ik vind het wel mooi zo. Terwijl die moeten natuurlijk veel harder de boeren op... om ervoor te zorgen dat de burger ook nog weet wat ze doen. Zo'n campagne bijvoorbeeld van Elke stem telt, van de overheid... zijn Postbus 51-campagne, dat helpt dus ook helemaal niet, zeg jij. Nee, het helpt, het helpt voor... Het, de, de, de, je moet volgens mij heel goed onderscheid maken naar... waarvoor zou dat dan moeten helpen? Dat helpt... Voor een lage opkomst dat dat voorkomen wordt. Ja, maar mensen gaan niet stemmen omdat ze weten dat er verkiezingen zijn. Dat is natuurlijk een heel raar idee. Ik bedoel, het, de, de vraag is natuurlijk: gaan die verkiezingen ergens over? Nou, ik zou zeggen, um, dat, ja, ik zou bijvoorbeeld in Den Helder, het is heel onduidelijk waar die verkiezingen daarover gaan. Het is gewoon echt heel onduidelijk. Hele hoop partijen, iets van acht lokale partijen, en die zeggen allemaal hetzelfde. Die zeggen allemaal, het is de halve gemeenteraad overigens, die zeggen allemaal, ja, er wordt hier naar de burger geluisterd. Ja, ik, ik weet niet wat, wat ik daarmee moet als ik, in Den Helder, als ik dan in Den Helder zou wonen. zou ik denken, ja, ik moet misschien gaan stemmen op een van die lui... die allemaal al in de gemeenteraad zitten. Die dan allemaal vinden dat er niet geluisterd wordt. Maar ja, dat is natuurlijk ook een soort marketingfrase. Ik bedoel, de vraag is gewoon welke keuzes liggen er in Den Helder voor? En die worden... Um, ja, ik zou zeggen verhuld, in ieder geval... door een hele hoop, um, nou ja, een hele hoop ruis. En uh, ja, dit soort campagnes zijn, daar onderdeel, zijn onderdeel van die ruis. Want het gaat namelijk niet over inhoud. Het moet over inhoud. Politiek gaat over inhoud. Politiek gaat over concrete keuzes. En we hebben het niet meer over die keuzes. Nee, dat is dus het probleem. Nou, toch vond ik dit wel een leuke jingle. De Nou, ben benieuwd of die opkomst in Westervoort uh, in ieder geval hoger is uh, komende woensdag. En in Briele, waar uh, mijn collega's dus zijn. De afgelopen weken trokken alle partijen weer alles uit de kast om kiezers te overtuigen. Wat vond jij van de campagne? Dat is ook zo niet te zeggen. Kijk, er zijn, er zijn 400 gemeenten ja, in Nederland. Nee, er, zijn 400 400 verschillende verschillende verschillende, er zijn 400 verschillende campagnes. De vraag, de, ik zou zeggen, de goede vraag is: als jij nou een gemiddelde, niet-politiek betrokken inwoner bent van een gemiddelde van een, van een middelgrote gemeente. Hè, dus laten we nou zeggen, iets als Deventer of zo, of Alkmaar of Dronten of zo, zoiets. Um, heb je dan, en je bent niet lid van een politieke partij... je bent niet zelf politiek actief... heb je dan de afgelopen weken iets van die campagne gemerkt? Anders dan dat er op vier plekken in de stad een verkiezingsbord staat. Nou, als die, die campagne is goed geweest in al die verschillende gemeentes, als mensen zo, nou ja, iets daarvan gemerkt hebben. Het, het lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Ik denk dat als je gewoon nu op naar mensen op straat gaat, ja, dat is natuurlijk het verkeerde tijdstip, maar als jij morgen naar de Albert bij de Albert Heijn gaat staan of bij een andere supermarkt, en je vraagt aan mensen van, oh, nou, dan, moet je, dan zeg je even voor dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Ja, nou, het zijn gemeenteraadsverkiezingen, um, uh, nou, waar gaan die uh, wat u betreft over? Nou, als je dan een inhoudelijk antwoord krijgt, dat inhoudelijk ook nog enigszins, en dus met de, de grenzen is niet laag, dat ook nog inhoudelijk ergens op slaat. Dan is de campagne gelukt. Ik denk dat half Nederland niet kan. En dat is ook precies de reden waarom... dat is ook precies de reden waarom die, uh, waarom die opkomst zo laag is. En we, we, hebben wel wat, we zien dinsdagavond wel wat lijsttrekkers op televisie... Uh, op landelijk niveau. Mm -hmm. Ja, die zien we wel. Ja, ja die, ja, die doen niets. Ja, dus, de, nou ja, dat klinkt niet heel positief over nee, die campagne die in ieder ja, maar ja, die ja. landelijke... Pechtold wordt niet verkozen woensdag. Dus ja, we hoeven in die zin hebben we Pechtold natuurlijk niet nodig. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen... als de mensen het helemaal niet tussen de oren hebben... ja, dat, dat, dat, ja. de inhoudelijke kwaliteit is een beetje beperkt daarvan. Maar je zou toch kunnen zeggen, vanuit het is op zich niet zo slecht... dat meneer Asscher en meneer Pechtold en meneer Wilders... in ieder geval nog even laten weten op de nationale televisie... dat er in ieder geval verkiezingen aankomen. Misschien, ja... Ik heb een heel aantal voorbeelden van lokale campagnes verzameld. die we zo kunnen laten horen. Dat doen wij na Jason Mraz samen met Colby. Kan Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue. Ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear yeah.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 Hij zei het Lucky, is dus van Jason Mraz en Colby Kaya, Nachtkijkers met Willem de Gelder. Wij praten over de gemeenteraadsverkiezingen... en de al dan niet succesvolle campagne die de afgelopen weken is gevoerd. Um, uh, wat, wat ik altijd zo leuk vind aan die campagnes, Chris... is dat uh, Chris Albers is mijn gast vandaag. Hij volgt de gemeenteraadsverkiezingen vanuit De Post online... en uh, doet dat vrij intensief. Wat ik altijd zo leuk vind is dat het niet zo gelikt is als landelijke campagnes. Het is een beetje, het is een beetje amateuristisch. Ja, het is lekker amateuristisch. Ja, Heerlijk. Ik wel leuk. Gewone mensen. Heel fijn. Nee, ik bedoel, dat is natuurlijk het grote probleem met die, met die Haagse politiek. Dat is zo, dat is zo nagedacht over alles wat die mensen zeggen, doen, waar ze optreden... met welke bewoordingen, welke boodschap, in welk programma... bij elk programma is er een, is er een onderhandeling geweest. En op dit lokale niveau, ja, het zijn gewone mensen zonder... nou ja, ik bedoel, hè, de helft is nieuw, dus, de, dus de, de, van de kandidaten is natuurlijk nog veel meer nieuw. Ja, die hebben allemaal geen ervaring, die roepen allemaal iets. Dus het heeft natuurlijk wel een soort charme. Het heeft wel een charme. Ja. Ja. Vooral met lokale partijen, want die hebben natuurlijk helemaal geen uh, kader. Er zijn gewoon een paar mensen die bij elkaar zeggen... Ja, ja, lokale, die partijen, kijk, veranderen. Ik zeggen lokale partijen zijn vaak geen partijen. Ik bedoel, dat hele idee van partijen... ik bedoel kijk op die kandidatenlijsten staan dan... Hè, je hebt die lijstjes met die, mm -hmm. die kolommetjes. Ja, dat noemen we dan partijen. Maar dat zijn natuurlijk lokale partijen. zijn natuurlijk ge meestal geen partijen. Ik bedoel, het is gewoon een individu... die hebben dan wat mensen om zich verzameld uit een netwerkje... en die hebben daar dan een naam op geplakt... en een website en misschien... Een Facebookpagina gemaakt. En dat is het dan wel. Dat noemen we dan partijen, zeg maar. Nou, dat is, ook wat het, dat is ook precies wat het niveau laat zien. Wat overigens helemaal niet slecht hoeft te zijn. Want die mensen kunnen namelijk hartstikke goed uh, weten wat er speelt. Want natuurlijk juist heel veel van die landelijke partijen... die dan meedoen heel vaak... Um, ja, of heel vaak is misschien een beetje overdreven... maar in ieder geval lang niet altijd uh, helemaal helder hebben. Maar lokale partijen zijn dus volgens jou meestal gewoon individuen... die denken, uh, ik wil graag een plekje in de gemeenteraad... en kijk, daar, ik, heb, daar ik, start ik een partij voor. de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder. Dat zegt natuurlijk een hele hoop luisteraars niet. Maar um, wat je daar ziet is, daar heb je acht lokale partijen. Echt waar? Acht? Acht lokale partijen. Um, dan heb je bijvoorbeeld twee, dat heet vrij Socialisten en Sociaal Lokaal. Dat zijn allebei afsplitsingen van de SP. Aha. Dan heb je Beter voor den Helder en de Stadspartij. Die zijn allebei uit de Stadspartij gekomen. Dan heb je ook nog, zoals even allemaal noemen, behoorlijk bestuurde seniorenpartij. Helder, onafhankelijk. En nu, volgens mij ben ik er nu nog zelfs... Oh, um... Nou, ik ben er gewoon eentje vergeten. Gemeentebelangen den helder. Gemeentebelangen ongeluk. den helder heb je ook nog. Um, dus dat, dat, en dat zijn allemaal clubs. Ik zou zeggen alleen de stadspartij. Dat is degene die het langst bestaat daar. Die staat daar zeker twintig jaar. Dat is een club waar je lid van kan worden. Dat is een club die ledenvergaderingen heeft. Um, dus dat zou ik en die zou ik kwalificeren als een partij. Um, ja, dat de club behoorlijk bestuur, om maar eens eentje te noemen... met meneer Wouters, die daar lijsttrekker van is. Die, ik heb gevraagd aan al die lui, hoeveel uh, leden ze hebben. Meneer Wouters heeft elf leden... Ja, dat zijn allemaal op lijst er minder, Dat niet. zijn er minder dan er op de lijst staan, zeg maar. Dat is, ik bedoel, dat kwalificeert natuurlijk niet als een partij. Mevrouw Post, die is van Sociaal Lokaal. is eigenlijk een, een oud SP'er. Die bij drie verschillende partijen heeft gezeten. Ja, die laat dan wel hesjes maken met haar partijnaam. Maar uh, die beantwoordt die vragen over het aantal leden wat ze heeft helemaal niet. Um, dus, uh, dus dat is natuurlijk een beetje. Het is een beetje onzin om dat over partijen te praten. Ik zou zeggen: van je hebt gewoon kandidaten, het zijn individuen en die individuen die hebben ideeën en die gaan met die ideeën de boer op. En we moeten niet doen alsof het veel meer is dan dat. Er is ook niks mis mee om als individu, euh, nou ja, met wat vrienden... of wat mensen die je vertrouwt of die je wat minder goed kent... Euh, op een lijst te gaan staan en te hopen in zo'n zo, zo raad te komen. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe erg het is... dat daar niet een hele geïnstitutionaliseerde structuur achter zit. Nee, toch hebben al die landelijke partijen die doen op heel veel plekken mee. Ja. Waarom is dat? Waarom vinden ze dat zo belangrijk? Nou, Waarom ja, doet het idee is ja. natuurlijk, ik heb dus heel erg vanuit landelijk gedacht. Hè. Vanuit landelijk is het natuurlijk heel aantrekkelijk om een, uh, om een, om een, om een, om een vertakking te hebben. Ik geloof dat het CDA in ja, alle, die doet, letterlijk in alle gemeenten doet. Gemeente mee, nog drie, maar, ja. Ik geloof drie gemeenten na doet CDA overal mee. Uh, dat is voor het CDA heel fijn. Wat betekent het namelijk? Het CDA heeft over een jaar zijn er provinciale verkiezingen. Dan moeten de provinciale lijsten gemaakt worden. En dan heeft het CDA allerlei mensen in het land die ambities hebben die hebben kunnen laten te zien wat ze waard zijn. En dan kan het CDA een beetje kiezen. Het verschil is een beetje... om maar eens even uh, simpel te zeggen. Um, het, het is een beetje het verschil met de PVV. De PVV kun je geen lid van worden. Dus bij de PVV kun je wel aanmelden om in een raad te komen. Maar je kunt verder... Er is. Het zijn allemaal mensen die de PVV verder helemaal niet kent. Dus dat je op al die verschillende niveaus mensen hebt, daarmee vergaderingen hebt. Betekent dat je mensen een beetje kunt testen, mm -hmm. dat je een beetje kunt kijken van oké, okay, wat voor vlees hebben we in de Kuip? Nou ja, en dan krijg je bij de PVV, krijg je dus de een na de andere gek, wat er van de week meneer nummer vier, geloof ik, uit, van de PVV in Utrecht, die al van tevoren zei, uh, ja, ik ga me als ik gekozen word, ga ik me afsplitsen, want ik vind de PVV te soft over de islam. Vraag me af of die meneer überhaupt begrijp, iets van politiek begrijpt, maar dat denk ik niet. Ik uh, denk niet dat de PVV wist wie ze binnenhaalde. Nou, dat is precies het het punt waarom het CDA zo vertakt mm -hmm. is en waarom dat heel goed werkt. Ik bedoel bijvoorbeeld in het CDA, ik zal een voorbeeld geven. Dan heb je bijvoorbeeld in Den Helder heb je dan uh, zo'n fractie van vier man. Nou, daar wilden ze van die fractieleden wilden ze af. Daar hebben ze nu een of andere jongen van 23 neergezet. Die kwam wel uit zijn woorden bij landelijke partijbijeenkomsten, was op tv gisteren. Nou, die, die jongen heeft geloof ik wat talent. Of er wordt in ieder geval van gezegd dat hij talent heeft. Nou, die kun je dan over een tijdje doorschuiven. Dus die kun je dan, dan kun je denken: als een jong iemand nodig hebben in de Kamer bij het CDA, kun je kiezen. Dan kun je hem kiezen. Dan kun je Sven Lange kiezen uit, uit Rotterdam. Want mm -hmm. Dan heb je nog allerlei andere mensen. En dat kan de PVV niet. Want de PVV die, die zit nergens. Nee, Maar die, die gaan nu wel naar een aantal plekken natuurlijk. Nou ja, maar, maar daar je... zit natuurlijk niks bij. Nee. Want ze hebben er één in uh, Urk. Ze hebben er vier... In Zandvoort, zeven in Den Helden. Dat zijn natuurlijk geen aantallen waarmee je, uh, waarmee je een partij kan bouwen. Nog afgezien van het feit dat een deel van die mensen... gewoon echt totaal ongeschikt is, waarvan we dat nu al weten. En uh, een deel waarvan, uh, de, ja, waarvan we dat niet weten... maar waarvan natuurlijk nog, ook nog kan blijken... dat die mensen niet zo geschikt ja. waren. Maar bijvoorbeeld het CDA, laten we dat als voorbeeld nemen. Die ja. hebben toch ook gewoon ideaal in een gemeente? Dat willen ze toch ook gewoon uh, waarborgen? Nou, kijk, we moeten, niet over, we moeten niet al te overdreven doen over die ideologieën. Ik bedoel, die ideologieën zijn sowieso flat. Dat zijn ze, Landelijk zijn ze dat al. Maar gemeentelijk. Ja, uh, kijk, uh, die, die, die, laten we het hebben over die groenvoorziening. De grote discussie bij de groenvoorziening... onder het motto doe democratie of participatiesamenleving... Mm -hmm. is dat uh, de mensen dat ook zelf kunnen doen. Hè. Dat is dan een bezuiniging. Dus dan hoeft de gemeente daar geen mannetje voor te laten komen. Dus die hoeft je dat niet meer te betalen of kun je ontslaan. En dan kunnen de mensen dat zelf doen. Ja, nou, dan kun je dan wat geld voor nou geven even, Vertel misschien. jij mij nou eens even, maar even afmaken. Vertel jij mij nou eens even hoe die groenvoorziening samenhangt... met de christendemocratie idealen van AC. Ja. Nou, die zijn voor meer uh, samenleving en minder overheid. Dus dan moeten mensen, zelf dat okay, mensen nou, het zelf prima. doen. Dan kunnen mensen het zelf doen. Goed, goed antwoord, zou ik zeggen. Hoe hangt dat samen met het liberalisme? Nou, die zijn ook voor tegen de overheid. Nou ja, tegen de overheid voor minder overheid. Dus alles wat mensen zelf kunnen doen, dat kunnen ze ook zelf doen. Het is dan weer hetzelfde als wat de CDA vindt. Oké, okay, nou, dat, dat, maar, maar eigenlijk dit illustreert het probleem al. Vind ik dat je je mooi uitredt. <laughs> maar um, dit illustreert het probleem. Namelijk dat het verschil van, tussen CDA en VVD op dit niveau... dus wel erg flat is. Uh -huh. Dan zou je kunnen zeggen... nou, dan zouden we de linkse partijen kunnen nemen. Ik zal ze even voor je invullen. Zou je kunnen zeggen... de PvdA vindt dat dan meer een taak van de overheid. De GroenLinks vindt dat meer een taak van de overheid... En de de SP vindt dat meer een taak van de overheid. Dat zijn dus meer partijen dan er posities zijn. Nou, dat is ongeveer de mm -hmm. kern van, uh, van, het, van het probleem. Zijn er dan te veel partijen lokaal? Ja, Hoe ze die ja, samenvoegen? Veel te veel. Worden? Ik bedoel, kijk, mensen, het is natuurlijk een maatschappelijk initiatief. Hè? Dus ik bedoel, mensen kunnen zichzelf aanmelden en denken van. Nou, ik vind ook dat ik een partij heb. Um, dus dat kunnen mensen doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk, er is natuurlijk veel minder te kiezen... dan het aantal partijen uh, suggereert. Uh, ik, was, ik liep toevallig gisteren te wandelen in de kou door Zoetermeer. Toen zag ik lijst 15. Ik, weet, ik zeg niet hoe deze lokale partij heet. Maar daar stond uh, het kan anders met twee dames op de foto en ik dacht ja ik vraag me toch af eerlijk gezegd wat die dames dan denken dat er anders kan in Soetermeer want de marges, lokaal zijn natuurlijk ook heel klein ik bedoel dat ja je kunt het aantal bouwprojecten is toch per definitie beperkt misschien tenzij je in Leidsche Rijn woont maar dan dan dat is wel ongeveer de uitzondering um, ja je kunt niet al het beleid in één keer omgooien zijn landelijke regels die de gemeente sowieso moet uitvoeren dus dat idee van ik bedoel idee van burgerinspraak nou dat wordt natuurlijk aan de loop de band al bij elk ruimtelijk ordeningsproject wordt het allemaal al uh, gedaan. Dus ja, die marges zijn heel klein. Dus en, dan moet je daar nog thema's uit destilleren. En dan zouden ook nog al die partijen een eigen profiel moeten hebben. Nou, in Den Helder, acht keer lokale partijen, acht keer... dan worden die naar de burger geluisterd. Maar ze vinden allemaal hetzelfde, ja. ja en voor de dat misschien vinden ze in de gemeenteraad... misschien is dat dan belangrijke nuance. Misschien vinden zij in de gemeenteraad... Wel iets anders. Dus het kan best zijn dat als jij stadspartij stemt, dat je dan in de praktijk anders stemgedrag krijgt. dan als je op gemeentebelang stemt. Maar de vraag is of je dat als burger kunt sturen bij verkiezingen. Ja. Of je dat kunt ja. weten. Nou, dat is niet zo. Maar stel dat nou het aantal partijen omlaag zou gaan. stel je krijgt gewoon een handsam lijstje van per gemeente vijf, zes, zeven partijen. zou dan die opkomst ook omhoog gaan? Dus dat je dan bijvoorbeeld. Nee, maar het zou wel, debat het, zou wel het debat makkelijker maken. en transparanter maken welke keuzes ervoor liggen. Dus bijvoorbeeld in Den Helder heb vijf lokale debatten gehad. De PVV komt dan vaak niet opdagen, die doen daar mee. Maar als de PVV wel komt opdagen, zijn er 15 partijen. Nou zijn er meestal, die, al die debatten waren tussen 13, 14 of 15 partijen. Dat is echt niets te doen. Dus dat nee, is gewoon. Nee, dat wordt voor niemand te worden Er wordt zit ook een, een soort gelijkheidsideaal in. Hè? Dus iedereen mag daar dan iets over zeggen. Dus ik bedoel, elke gek die zich aanmeldt krijgt vijf minuten, zeg maar. Ja, um, iedereen vertelt hetzelfde verhaal. En na drie keer denk je: ik heb nu drie keer hetzelfde verhaal gehoord. Want er is natuurlijk niemand die in een vergrijsde gemeente als Den Helder zegt: Nou, weet je wat, zo de op met je traplift als, senior, sen uh, als oudere. Dat kun je zelf wel betalen. Dat is natuurlijk wat niemand. Dat is natuurlijk niet een verhaal waar iemand mee aankomt. Nee, nee even afgezien van of dit mag trouwens, hoor, want ik denk dat dat eigenlijk niet mag. Dat dat sowieso weer zo'n voorbeeld dat die keuze helemaal niet voorligt. Daar gaat de gemeente niet over. Nou, de gemeente, de gemeente moet hem geloof ik wel regelen, als ik het goed begrepen heb. Maar het, het, het, het komt er toch op neer dat de gemeente heel veel dingen. Hè, als jij een, uh, ik geloof de is, goed mobiel, is het geloof ik de beste het beste voorbeeld. De scootmobiel krijg je sowieso als je daarvoor in aanmerking komt, zijn gewoon landelijke criteria. En het kan niet zo zijn dat als er dan, het maakt dus niet uit van de coalitie in jouw gemeente, of nou de P van de A in Leiden gaat uh, besturen, of uh, nou wat heb je allemaal in Leiden, of de VVD of iets lokaals of mm -hmm. zo. Um, dat, nou ja, die scootmobiel die krijg je gewoon. Ja, precies. Ik heb uh, de afgelopen weken uh, vrij intensief uh, verkiezingsfilmpjes bekeken. Uh, ik kan er altijd best wel van genieten. Dus zet even de koptelefoon op, dan gaan we er een paar luisteren. Bijvoorbeeld, uh, er waren ook landelijke leiders die waren best wel actief. Bijvoorbeeld, uh, uh, dit filmpje van het CDA. Die vond ik eigenlijk best leuk bedacht. De CDA-leider van Tebergen en ik namen elkaars fractie en functie een dagje over. Te Bergen is namelijk de veiligste gemeente van Nederland. En het CDA heeft een meerderheid in de Raad. Tijd voor jouw fractie, mijn fractie. Ja, dat is Sibrat Buma. De leider van het CDA die ging wisselen een dagje met de CDA-leider uit Tubergen. Dat was eigenlijk een beetje Dat best heeft hij natuurlijk helemaal bedacht. niet gedaan. Dat is natuurlijk het hele. Dat is natuurlijk... Nee, is dat zo? Nou, nou, misschien dat heeft hij het wel gedaan, op gedaan. de kant, toch? Er staat een hartstikke, een hartstikke complex kabinet. Um, ontzettend veel issues die ontzettend, ontzettend moeilijk zijn in Den Haag. Het uh, is een vrij redelijk grote fractie. moet heel veel afgestemd worden. Buma heeft sowieso een werkweek van 100 uur. Uh, ik, denk niet, ik denk inderdaad niet dat Buma... langer dan één uur in Tubbergen is geweest... om op de foto te gaan met deze lijsttrekker. Maar ik laat me graag overtuigen van het tegendeel. Maar het zou mij verbazen als het zo is. Waarom, waarom bemoeien je die landelijke lijst? zich er zo mee? Dat hoor je vaak. Hè? Van waarom, die, die, die, die Buma, daar kan je niet op stemmen. Dus waarom die, doet hij hier die mee? landelijke leiders doen dat omdat die landelijke leiders het bekendst zijn. Dus we weten... Ik, bedoel, ik weet niet zeker hoe hoog de naamsbekendheid van Buma is... maar ik, bedoel, ik neem aan dat meer dan half Nederland weet wie Buma is. Misschien wel veel meer. Um, dat is toch fijner... Dan de lijsttrekker van het CDA in Tubbergen en dan ook nog op Tubergse schaal. Hè? Dus het is flauw hier om te zeggen... wij weten niet wie er in te Bergen in hemelsnaam, lijsttrekker van, uh, van het CDA is. Maar ook in te Bergen, die, die man zal... nou, misschien omdat het CDA er heel groot is... dat het daar een uitzondering is. Maar ik bedoel, ga in Den Helder vragen wie de lijsttrekker is van het CDA... en dan komen mensen echt niet met Harman Krul aan. Dat is echt gewoon niet waar. Nee. Dus nee dat, dus, is dus, dat, dat is ook, niet zo, dat is ook niet, zo helemaal, niet zo heel gek... maar dat is wel hoe het in de praktijk werkt. Oké, okay, dus die landelijke lijsttrekkers die denken... ja, wij moeten ons maar gewoon inzetten... want anders dan weet nou ja, niemand iets. Als het goed is, klopt het. Hè? Dus als het goed is, heeft natuurlijk de lokale partij... of de lokale afdeling heeft iets te maken met de landelijke lijn. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... als jij in Tebergen woont, dan zie jij Buma... en dan denk jij, oh Buma, die, vind die, die ik goed. zegt dan dingen die ja, het, is, het vertaalt zich niet één op één... maar die in ieder geval wel op een soort lijn liggen... als wat het CDA in Tuberg zou willen. Het voorbeeld is natuurlijk... Hè, want je moet eigenlijk kijken naar de, voor, naar, de, naar de voorbeelden waarbij dit niet zo is. Er is natuurlijk één, een, een heel prominent voorbeeld waarbij dit niet zo werkt... is de VVD in Amsterdam. De VVD in Amsterdam is heel links. Dus die hebben een lijsttrekker. Die man heet Erik van den Burg. Die is al de derde keer lijsttrekker, geloof ik. En die vindt dat in Amsterdam meer vluchtelingen opgevangen moeten worden. Dan even afgezien van wat je daar allemaal van kan vinden. Dat, dat maakt me verder niet uit. Maar dat voelt niet erg als vvd Nee, dat is waar. Dan het dat is wordt een beetje loodelijk... problematisch, zeg maar. Ja. Zullen we even naar een volgend fragment gaan? Uh, de, de jongeren van D66 die hebben ook een filmpje gemaakt. En die vond ik vrij uh, bizar, laat ik het zo zeggen. En daar was ik heel veel opheffen over. Dit is een, uh, een filmpje over de fictieve kiezer Flip. Dit is Flip. Flip gaat niet stemmen tijdens de gemeente aan het verkiezen. Flip is student. Flip heeft een fijne studentenwoon. De gemeente wil minder studentenwoningen. Flips huis wordt gesloopt. De gemeenteraad geeft geen voorkomende studenten. Flip is dakloos. Flip is verslaafd geraakt aan heroïne. Flip is verslaafd geraakt aan heroïne, daar sluit het mij af. Dat, de, de, hier was echt heel veel gedoe over op een gegeven moment. Had, op, wat willen ze hiermee zeggen? Dat, is de, ja, dat je als doelstelling. student of als moet stemmen. Ik begrijp, er helemaal ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp zelfs de ophef niet. Ik zou zeggen... het, het, het, het is zo ontzettend arrogant en dom... om, uh, om op deze manier tegen studenten te aan studenten te vertellen... dat ze moeten stemmen. Het laat, het laat zien dat de jonge democraten... nog verder van studenten en jongeren afstaan... dan ik al dacht dat de jonge democraten afstonden. Want ik bedoel, jongeren zijn namelijk niet gek. Ook niet als ze niet gaan stemmen. Ik bedoel, het begint, denk ik, verkiezingen bij... Uh, neem mensen serieus en spreek mensen ook op een serieuze manier aan. Gelukkig doen de jonge democraten nergens mee. Nee, nee, nee, inderdaad. Oké, okay, nou geen uh, lovende woorden hier dus voor. Uh, wat mij altijd uh, het leukste, wat ik het leukste vind, is als er liedjes worden gemaakt door uh, partijen. Dat ze altijd genieten. Altijd genieten. Zullen we even een eentje luisteren hier. Deze bijvoorbeeld. Wat doe jij op 21 maart? Ik stem tegen tegen tegen Leuk liedje, uh, ik stem deze. Een beetje een herhalende dreun zit hierin. <laughs> Dat wel. Ja, nou ja, het zou waren er nog wel. Het past wel meer ook helemaal niet liefst. bij de doelgroep, hè? overigens. Nee, het is heel niet? interessant, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik zou zeggen, uh, Denk moet het hebben van, nou met name de Turkse achterban. Um, en misschien ook nog wat andere um, um, nou, Nederlands met een migratieachtergrond, moeten we tegenwoordig, geloof ik, zeggen. Um, maar met name de Turkse achterban. Nou, dat zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, ook, dat zijn natuurlijk ook heel veel oudkomers en mensen die helemaal niet van dit soort muziek houden. Dus het is een beetje dan voor de jonge doelgroep die bij wijze van spreken nog opgeroepen moet worden om te stemmen. Maar ik zou zeggen, het merendeel van die stemmen van Denk... komen niet van mensen die deze muziek leuk vinden. Oké, okay, maar waar moet een lokale uh, uh, campagne wel aan voldoen... wat jou betreft om goed te zijn? Weet je, weet je, de ironie van campagnevoeren... er wordt altijd heel, heel veel vragen gesteld over campagnevoeren. Campagnevoeren is natuurlijk mm -hmm. heel erg simpel. Wat je doet is, je bedenkt drie punten die belangrijk zijn... waar mensen zich echt druk over maken. Daar, daar formuleer je een aantrekkelijk standpunt over. Of in ieder geval die aantrekkelijk zijn voor een bepaalde doelgroep. Dan maak je een foto van de lijsttrekker. Dan doe je een half A4'tje daar maak je een, laat je een ontwerper even naar kijken... of je flikvlooit zelf iets in elkaar... dan ga je naar de copy shop daar maak je tienduizend, laat je 10.000 keer uitprinten voor een heel laag bedrag... en dat ga je en flyeren maar... Ja, is dat een goede campagne? Nou, dat is in ieder geval wel een manier om mensen onder de aandacht Kijk, ik bedoel, via de lokale krant kan het niet, hè? Ik bedoel, de lokale krant, dat is ja, heel dat vaak... Ja, dat heel weinig mensen... Dat lezen heel weinig, even afgezien... van dat ook daarvan, daarin ook de aandacht voor uh, lokale politiek... niet altijd even groot is. Maar dat lezen weinig mensen. Ik bedoel, het lokale surfertje lezen mensen dan weer meer dan de betaalde krant. Al de betaalde krant alweer wel veel aan politiek doet. Dus die, die, die, die, die lokale krant zullen mensen zeker niet laten, laten liggen... Uh, die al die mensen die, uh, die campagne voeren. Maar dat, daar bereik je toch maar een deel van het publiek mm. mee. Je bereikt veel meer mensen op straat. En laten we kijk, Misschien niet, is dat misschien niet zo in de grootsteden. Misschien... Almere, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Een beetje moeilijk. Maar als jij in andere gemeentes, met name in kleinere gemeentes. Nou, dan kun je natuurlijk al flyerend. kun je wel een behoorlijk aantal mensen ja. bereiken. Ja, dus als jij in Westervoort of in Brielen bent. dan kun nou, je als prachtig. je gewoon uh, op zaterdag op het plein gaat staan. dan uh, kom je aanzienlijk wat nou, mensen. Ja, je kan ook langs de deuren gaan. Je kan het ja, dat kanvassen is een beetje overdreven. Kanvassen is niet hetzelfde als uh, een, een folder in de brievenbus gooien. Ik zou de folder in de brievenbus gooien. Het lijkt me een stuk efficiënter, kan ook snel. Uh, terwijl het kanvassen, dat levert toch vooral op dat mensen dan zeggen... ja... Uh, ik ben hier ontevreden over... en dan noemen ze iets waar de gemeente niet over gaat. Dus dat is dan... Hè, bijvoorbeeld in Den Helder is het altijd gezeik over een asielzoekerscentrum. Hè, en de, en na een tijdje vonden ze dat eigenlijk, hadden ze eigenlijk geen last van het asielzoekerscentrum. Ze vonden mensen ook weer dat het, dat het asielzoekerscentrum niet weg hoefde, geloof ik. Nou ja, ja, dat kun je allemaal wel vinden, maar dan gaat het COA over. Dus dat is, oh ja. uh, dat is leuk. Maar, uh, dus dat, en dat levert kanvassen dan op. Dus dat is toch vooral een hele hoop tijdsverspilling. Het is wel heel sympathiek ja. bedoeld, maar toch inefficiënt zou ik doen buiten verkiezingstijd. Nee, ik heb uh, overigens uh, één volde in de bus gehad van de VVD... en ik heb op straat er heel veel gehad. Dus dat op zich heb ik... Ja, ik weet, ja, weet wel van je, kijk, alle partijen de, waar ze een beetje voor staan. Het, het hangt staat ook, ook een folders. beetje af van wat voor uh, levenspatroon je hebt, zou ik zeggen. Kijk, ik, bedoel, ik, ik ben een uh, fanatiek treinreiziger. Um, dat, de komende week kom ik echt iedereen tegen. Uh, het is echt geen enkel probleem. Uh, als je uh, één keer in de stad loopt in Rotterdam. Je komt meteen drie flyers. Aan het eind van de middag heb je drie flyers mee. En dat is dan toch een week voor de verkiezingen nog. Uh, bij, stations doen het goed. Uh, Openbaar voorzieningen. Er staan ook nog wel eens. Mensen. Maar ja, als jij gewoon uh, thuis zit slecht ter been bent, dan uh, is het toch een beetje anders, denk ik. Ja, zullen we nog even een liedje dus, doen? Dit vond ik het allerleukste ja. liedje wat ik gehoord heb de afgelopen tijd. Lappen ze vooruit duidelijk direct dichtbij. Driemaal D, de leus van de partij. Duidelijk direct en dichtbij. Het is de enige echte lokale partij. Loppersen vooruit was dit. Uh, dus uh, ze hebben dan drie speerpunten. Alle drie met een D. En dat zit ook in dat liedje. Dat gaat eigenlijk bijna altijd mis. Hè? Want wij lachen over. hierom. Maar wij lachen hierom. Ze hebben heel erg hun best op gedaan. Maar een liedje gaat eigenlijk altijd mis. Ja, dat gaat altijd mis. Dan moet Waarom je ook doen mensen doen? dat? Nou, omdat mensen, dan denken dat, dat, omdat mensen dan denken dat ze daarmee op de radio komen. Alleen ze, ja, ze dachten <laughs> natuurlijk dat ze op een beter tijdstip ja, zouden zitten dan dit. Ja. Maar weet je, ze hebben toch Radio 1 gehaald. Hè? Dus het, het komt toch, toch slechter. Uh, ja, nee, mensen willen daar dan heel veel creativiteit in, uh, in stoppen. En dat is natuurlijk op zichzelf prima. Maar uh, het echte campagne voeren is natuurlijk eigenlijk toch wat inhoudelijker en ook saaier. En daar haal je uh, de media niet mee. Nou, maar dat is gewoon langs de deuren met je voltje. Ja, uh, uh, ik heb wel en heel veel. Heel standpunten van niks, hè, trouwens. En dat is natuurlijk ook het hele punt van zo'n liedje. Je kan daar natuurlijk ook niet echt een standpunt in kwijt. Ik bedoel. Wat, wat, wat zou u nee, zeggen? Om nu te gaan zingen over de groenvoorziening en zo, dat is misschien nou ja, niet zo heel goed. Dan, dan, dan, dan wordt het wel echt heel knap als dat lukt. Uh, om een liedje te maken wat ook nog een beetje leuk is en wat ook nog regels over gaat. Ja. Ik heb ook een heleboel uh, uh, spullen gekregen de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld een appel van het CDA. De, twee meter verder stond T66, ook met appels trouwens. En uh, gemeentebelangen Ede, die deelt hier heel iets anders uit. We hopen dat de ouderen dit begrijpen. Dus dan geef je de jeugd een gemeentebelang een condoom. Kom je ook? Stemmen. 21 maart. Als is maar met wederzijdse instemming gebeurt. Hè. Condooms dus. Kom je ook? Stemmen op 21 ja, maart. Ja, dus het VVD ook, geloof ik. Goed oh, ja. liberaal in je. Ik heb er ook wel eens keihard de... de sociaalste gekregen van uh, de, ja, de gewoon JD. Een beetje, het is Zo'n enorme. Met alle, met alle respect natuurlijk. Maar het is zo'n enorme armoede. En zo'n enorm gebrek aan ideeën. Gewoon inhoudelijke ideeën. Waarmee je mensen zou kunnen overtuigen. Ik zou toch graag Fortuin nog eens in, uh, in herinnering willen roepen. Hè? Alleen dan niet op de manier zoals het altijd gedaan werd. Maar die campagne die ging ergens over met Fortuin, mm -hmm. Het ging over problemen die er echt waren in Rotterdam. Die echt een andere aanpak behoefden. En weet je, er hadden mensen enorme intensiteit. Interesse in wat die man daarover te zeggen had en ook in wat bij wijze van spreken zijn politieke tegenstanders erover te zeggen had... ook al waren ze het niet met Fortuyn eens. Dat was een echt debat. Ik kan mij toch niet voorstellen dat wat je hiermee zegt, als je dit, in, als je dit echt serieus meent, uh, met name die condooms, het heeft gewoon helemaal geen zin. Ik bedoel, het, het, het, het refereert aan geen enkel thema. Ik bedoel, dan heb je dus gewoon niks te melden. Doe dan niet mee aan verkiezingen als je niks te melden hebt. Nee, Zou okay. zeggen. Nee. <laughs> um, uh, er was ook een oude bekende waar ik uh, op stuitte. Uh, voormalig Kamerlid Gonny van Oudenallen... Oh die doet ook God. maar de verkiezingen. Die heeft het online gezet. Wij zijn de Amsterdamse juffers... verkiesbaar voor de gemeenteraad... en in stadsdeel Centrum-West en Oost. Waar staan wij voor? De dus stoep terug voor de voetganger... behoud van betaalbaar ateliers voor... De Amsterdamse kunstenaars. We vriezen, parkeertarieven. De stad niet de hele tijd op de schop. En nog veel meer. Gordy van Oudendallen dus. Jij, jij bent al aan het zuchten ja, je kunt je ook afvragen hoeveel partijen iemand allemaal wil. Um, hè, bedoel, die is van de LPF geweest. Die heeft Mo, voor Mokam Mobiel heeft, ze geloof ik, ooit in de raad gezeten. Nou, best lang volgens mij ook. Ja, volgens mij, dat was vrij, dat was vrij lang een succes. Ik zou zeggen, je moet ook op een gegeven moment weten wanneer, je, wanneer je er weer mee op moet houden, uh, zou ik zeggen. En, bedoel, en als je bijvoorbeeld zegt, hè, bedoel, gewoon even, gewoon weer even op de tekst van wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Niet de stad de hele dag uh, open, uh, dat de stad niet de hele tijd open ligt. Ja. Uh, die, die, die grachtenwanden, of ik weet niet of ik dat goed zeg... maar die moeten natuurlijk af en toe wel, ja, als die inzakken... mevrouw uh, van Oudenallen, die moeten toch gewoon gerenoveerd worden. kunt u niet leuk vinden. En dat we dat leuks vinden, is vertellen... dan moet de auto, kan er dan inderdaad niet langs... en dan ligt de stad inderdaad open. Dat is nou, dat heet nou onderhoud van de stad... Okay, wat nou, dat nou maar wat zijn dat nou voor standpunten dan? Moeten we daar het echt over, moeten we daar echt over hebben? Nou ja, is ja, het dat ook zin, gewoon... vindt zij. Dat het, ja, het probleem hebben. is natuurlijk... Dat, in, dat het Nederlandse publieke debat zo slecht is tegenwoordig... dat er helemaal niemand meer tegen zo iemand zegt... dat dat gewoon onzin is. Oké, okay, nou, dat niemand zijn jou Er is niemand tegen om werkzaamheden op een efficiënte manier te plannen... dat het zo kort mogelijk is en dat de overlast weinig is. Hè? Daar is niemand tegen. Dat is in CDA in Amsterdam ook voor, voor, voor democratie is voor, kunnen we er zo'n coalitie meer sluiten? Ik denk 45 zetels zijn voor in de Amsterdamse gemeenteraad van 45 zetels. Oké, okay, dus wat jou betreft haalt zij het niet. Ja, weet je, kijk, ja, ze, zegt, ze heeft het al over die bestuurs... Die, die stadsdeelcommissies, daar zegt ze natuurlijk eigenlijk ook iets over. Dat zegt Landen, dat zegt uh, andere mensen van buiten Amsterdam. Zegt dat al helemaal niet. Dus dat zijn een soort deelraden, mm -hmm. maar dan een soort nieuwe variant daarvan. Die heeft helemaal niks te zeggen. Die, die raden die gaan alleen maar adviseren. Ze kan helemaal niks garanderen wat ze in die raden gaat doen. Maar ja, daar wordt de journalist ook niet doorgeprikt. Dus, um, dus ja, daar zou ze op zich... Daar zou ze op zich in kunnen komen. Maar ja, daar horen we nooit meer wat van. Dan kan ik je zo op een briefje geven. Oké, okay, nog een opvallende campagne. Iedereen die langs de A2 rijdt... die heeft misschien wel drie billboards gezien... met daarop de leus stemmen kut. Het is een verwijzing naar de film Three Billboards. En de man die erachter blijkt te zitten... is kunstenaar Ralf Posset. Afgelopen week heb ik met hem gebeld... en ik vroeg hem waar die slogan vandaan kwam. Nou ja, goed. Ik ben dus live tracker van buitengewoon ongewoon in Den Bosch. Uh, en wij hebben een buitengewoon ongewone campagne. En uh, een van de speerpunten van de campagne is om in ieder geval te zorgen dat er meer mensen naar de stembus gaan. En uh, ja, dan kun je natuurlijk doen via de spotjes uh, die, die vanuit uh, Den Haag op ons komen. Hè, want het is belangrijk om te stemmen, want wat is het ook alweer. We zijn met z'n allen één, uh, we zijn, iedereen is één instrument, maar met z'n allen zijn we een heel orkest... Ja, ik denk niet dat dat heel erg helpt, dus uh, wij, wij zoeken het echt uh, in het ludieke en uh, ook in het feit dat mensen er niet omheen kunnen. Want ik merk gewoon, een gemeenteraadsverkiezing op de een of andere manier uh, uh, leeft het niet. En zeker in Den niet, waar ik dus uh, zelf vandaan kom, daar heeft vorige keer vier jaar geleden maar liefst 40,4% slecht gestemd. Ja, weet je, ik bedoel, ik moet dan nog steken over een democratisch mandaat dat de politiek heeft. Ik vind dat dat begint heel erg moeilijk te worden. Ja, dat is wel heel is weinig inderdaad, ja. ja. Ja, dat is echt schandalig weinig. Uh, er zijn ook heel veel kleuren, er zijn heel veel partijen in een bos, maar we zijn eigenlijk allemaal even kleurloos, We zijn ook bang om gewoon uh, echt iets te doen uh, waar de mensen uh, wakker van schikken. En uh, weet je, op, op, af en toe eens een keer iets te doen waar mensen ook boos over worden. Ik vind het prima. Wij zijn geen allemaal vriendjes en uh, als mensen dadelijk gaan stemmen op ons of op, op een andere partij omdat ze ons niet in de raad willen hebben, dan hebben wij ook al iets gewonnen. Die slogan, daar zullen inderdaad mensen wel aanstoot aan nemen. Stemmen, kut, is de slogan. Uh... Ja, precies. Je moet wel weten. Je komt dus uit een bos En uh, kut is zeg maar het stopwoordje uh, van, uh, van, uh, van Den Bosch en omstreken. Ik weet niet of je wel het maaskantje hebt gekeken. Uh, nou ja, goed. Bedoel, daar kwam het, en dat ligt echt onder de rook van Den Bosch. Ik bedoel, als je... Eén steenborg op afstand en je ziet het maaskantje liggen bij ons. Dus um, ja, dat is. En ze hebben hier in een bos op, op school gezeten. Dus dat is de straattaal van, van de bossenaar. Ah, dat is in Den de Bos wat normaler dan in de rest van Nederland dan. Ja, dat is hier een, een vrij normaal woord. Wat niet eens altijd als een scheldwoord uh, uh, wordt, uh, wordt, wordt beschouwd. Uh. Weet je, je kunt wel tegen de vrienden zeggen, hé hey, uh, Kut, kom eens even kom eens even kijken of uh, hey, kut, we gaan zwemmen. Weet je, zo, zo wordt dat in de in de straattaal uh, in een bos gebruikt. Uh, dus de, ja, op die manier probeer ik het ook wel echt iets bos te maken... en ook wel herkenning te... Dat weten de Bossenaren, dus op een herkenbare manier. Maar waar je ook wel natuurlijk mee weet... dat de gemeente, dat natuurlijk, daar zit dan niet echt op te wachten. He, want uh, ja, dat wordt allemaal, allemaal tegen, ons, uh, tegen ons gebruikt... Uh, dat wij uh, op deze manier uh, de antisociale uh, uh, volks, volkswijken proberen, uh, <laughs> proberen voor ons te krijgen... En dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Weet je wel. Wij, wij, wij gooien graag een, een steen in de vijver. Wat zijn verder je plannen voor Den Bosch? Maar een van die dingen is dat je hier door de binnenstad mag fietsen. Uh, maar goed, er lopen ook oudere mensen, er lopen ook mensen met kleine kinderen. Uh, dat, de, regelmatig zijn dat gevaarlijke situaties. maakt dan in ieder geval door de, door de, door de winkelstraten. Een, een fietspad, weet je wel, gewoon maak het oranje en uh, zet dan ons, ons, ons, ons symbool van een fiets op, dat je dat in ieder geval een beetje kunt spreiden, weet je wel. Dat je weet, oké, okay, hier door het midden mag u blijkbaar gefietst worden, en aan de zijkant uh, zijn, zijn de wandelaars uh, uh, de baas over de, over de straat, zeg maar, over de promenade. Uh, en dat, bedoel, dat is iets heel kleins, wat in een bos heel erg speelt, is een, een nieuw theater ons theater is verouderd. Um, en dan is het nieuwbouw of renoveren. Kijk, en dan zijn wij... Wij, wij, wij skippen ook heel de middengroepen, midden zeg maar. Weet je, al die plannetjes waar geschaafd wordt... en waar uiteindelijk dan helemaal niks meer uitkomt. Dus wij zeggen of voor een klein bedrag renoveren... of je zegt, nou we maken het mooiste theater van Nederland... waarover gesproken wordt. En wij hebben bijvoorbeeld gezegd... Wij willen, wij willen graag met concrete dingen komen. Dus wij hebben bijvoorbeeld gezegd... maak dan een theater op palen... Uh, zodat je uh, uh, een theater hebt dat er echt bovenuit steekt, weet je wel, wat, wat, wat gewoon schitterend uitziet, maar mm -hmm. waar je onder een vrijplaats kunt maken voor mensen die ook graag in het theater willen staan, voor kleine groeperingen of mensen die met plannen en ideeën hebben, zodat je een soort arena maakt aan de onderkant waar mensen gratis voorstellingen kunnen geven, voor de gewone bossenaren, uh, zodat je altijd wat geuring hebt in het theater. en ja, ja. je natuurlijk twee verschillende groepen pakt. Ja, en, en jullie willen Den Bosch als hoofdstad van Nederland, hè? Ja, uiteraard. Ja, Maar goed, dat lijkt me logisch. Ik kan me niet voorstellen dat iemand in Nederland daar tegen is. Nee, ik kan het me ook niet voorstellen, Ralf. Dankjewel. Nee, weet je, weet je, je, je kijkt gewoon naar dingetjes uh, van hey, maar waar kunnen wij nog uh, het verschil maken. En hoe. Ik vind het ook altijd wel interessant. Hoe, we, hoe, hoe gaan die mechanismen? En Amsterdam is de hoofdstad geworden, want kijk, de macht zit in Den Haag. Dus in Nederland is sowieso wel gek hè dat er twee verschillen zijn. En Amsterdam is destijds hoofdstad geworden, omdat het de grootste stap is toen wij der Nederlanden bij elkaar zijn gekomen. Ja, ik vind dat niet echt heel erg steekhoudend. Ik bedoel, in 1400 was Den bos de grootste stad van Nederland. Dus als we toen de Nederlander waren geworden... Uh, dan waren wij de hoofdstad. Dus dan dacht ik, nou, misschien moeten we een relatiesysteem. Uh, Amsterdam is het nou 210 jaar geweest. En uh, nou ja, wij bij de komende 210 jaar... en daarna zien we dan wel weer uh, verder. Al dus Ralf Posset. Hij doet mee aan de gemeenteraad van Den Bos voor de partij uh, uh, Buitengewoon... Wat was het ook alweer? Weet jij het nog? Nee. <laughs> dit is ook buitengewoon ongewoon. De dat ironie was het. is: dit laat heel veel zien. Hè? Wat, je, uh, wat mensen nodig hebben, is heel veel herhaling. Dus mensen moeten niet één keer een boodschap horen. Mensen moeten meerdere keren dezelfde boodschap luisteren. En dat is het voordeel van het CDA. Dat is een merk wat wij allemaal kennen. Daar hebben we allemaal een beeld bij. GroenLinks, uh -huh. weet meteen. SP, weet meteen wat het is. Maar dit, ja, dan denk je: van, ja, Ralf Posset, ja, die, was ook van, die heeft ook een partij. Ja, maar hij is een lokale kunstenaar. Uh, heeft dus inderdaad de, de partij buitengewoon ongewoon opgezet. Hij heeft vandaag ook iets opvallends gedaan. Um, namelijk, hij is uh, op, de, op het stadhuis, zeg maar, heb je zo'n bordes. Daar is hij op gaan staan. En hij heeft papieren vliegtuigjes met daarin biljetjes van 5 euro. Heeft hij over het plein gegooid en zo, uh, om het geld terug te geven aan de burger. Dat vond ik wel op zich wel ludiek. Nou, dat is natuurlijk niet het geld van de, van de gemeente. Nee, dat was zijn waar, eigen geld, uh, maar dat, dat was symbolisch. Eigen, ja... Ja, maar weet je, dat het, het probleem blijft toch. De vraag is, vanuit welke visie moet het, vanuit welke visie je dat dan precies uh, in zo'n raad wil gaan zitten. En dat zijn allemaal wel leuke, mediagynieke acties. Maar um, uiteindelijk zit je in die raad, nou het is echt heel bureaucratisch, heel saai, langdradig. En dan moet je iets meer hebben dan alleen maar wat humor. Dus wat je een beetje krijgt met die soort mensen is, um, als hij nou een lokale beroemdheid is dan is dat allemaal hartstikke, hè? dan werkt dat allemaal hartstikke goed... en dan komt hij vast die raad in en zo. Maar dat is toch nog iets anders dan dat het heel nuttig is... dat hij dan straks in die raad zit, zeg maar. Ja, Dus dan gaat hij er, voorspel jij er tegenaan lopen... dat hij heel lang moet vergaderen en dat het nou, allemaal lang het gaat duurt. Het altijd tegen die mensen die nu allemaal voor de PVV uh, de raden in willen... en uh, ook voor de mensen die voor Forum voor Democratie in Amsterdam op de, op de lijst staan. Die mensen zijn natuurlijk uiteindelijk politiek onervaren. He, bedoel, ze zullen best allerlei dingen gedaan hebben... maar ze hebben nooit echt in zo'n raad gezeten. Nou, ik ook niet. Maar ik heb wel op de, vaak op de publieke tribune gezeten. Uh -huh. En ik kan je melden, dat is behoorlijk bikkelen... met, je, met die, al die stukken voor je... Um, en het punt is natuurlijk ook... het zijn allemaal dingen waar mensen... waar een hele hoop achterban niet zoveel interesse in heeft. Dus het is ook heel... Um eenzaam zou je bijna kunnen zeggen. Omdat het nou niet echt dingen zijn van, he, van als er nou een of ander, weet ik veel, een of ander bestemmingsplan moet worden aangepast. Want het gaat vaak over dat soort dingen. Um, het is nou niet zo dat, sommigen zeggen, de journalistiek dat heel interessant vindt. Nee, het is het he niet he echt sexy vaak. Het, maar, is niet echt, sexy, het, maar het moet wel allemaal gedaan worden. en Dat is natuurlijk ook waarom wij lokale, waarom wij raadsleden natuurlijk wel moeten prijzen. Dat ze allemaal bereid zijn voor een hele lage vergoeding dit allemaal te doen. Maar het is niet per se iets wat heel leuk is. Dus dat, dus dat, dat, dat ludieke campagne voeren. Dat, dat verhoudt zich toch slecht tot wat uiteindelijk het echte werk gaat zijn. Ja. We gaan zo meteen doorpraten over die gemeenteraadsverkiezingen. Horen we ook nog een aantal andere opvallende kandidaten en campagnes. Dat allemaal na het NOS nieuws van drie uur tot zo.